Ha <laughs> Een slecht begin, Erik Oudekerke. Dagboek van een herdershond. Ik ben nu drie dagen in dit dorp... waar ik op een zonnige namiddag letterlijk ben binnengevallen... en mijn knie ernstig blesseerde. Omdat gods wegen ondoorgrondelijk zijn... was dit geringe voorval aanleiding tot mijn kennismaking met twee notabelen... Nicolaas Bonte, bijgenaamd de mens. Ah, de mens, zo noemen ze mij. God weet waarom. Nou, dat zult u gauw genoeg merken. Niets menselijks is hem vreemd. Ja. Proost, Nicolaas. Proost, Brouwer. En Severinus van der Schoor, eigenaar eener brouwerij. Maar terstond daarna wachtte mij een nieuwe beproeving. Mijn bezoek aan de pastoor. Een Frans sprekende aristocraat, die mij dit baden in mijn zweet. N'est-ce pas? Uh, uh, oui, c'est... Uh, uh, le curé, oui. Ben, asseyez-vous donc. Eh... Uh, oh, merci, merci. Quel est encore votre nom? Uh, oh, de kerken juist. En die mij tenslotte beschaamde met zijn verlammend fraai pianospel... naast mijn onhandig gestuntel. Un, deux, trois. Niet voor niets noemde deze zielenherder mij dan ook zijn herdershond. Kun je dan blaffen? Nee. Allicht, dat is het eerste wat je moet leren als kapelaan. Doe je ja, jongens? Hoe kan ik orde houden in een schoolklas wanneer er geen orde heerst in mijn eigen geest? Ik hoor van meester Bongaerts dat uw eerste catechismusles rumoerig is verlopen. Bedenk dan dat de kudde er niet voor u is, maar dat u er bent voor de kudde. Goedemiddag. Maar nog diezelfde dag zond God mij de troost van een onverwachte, ik zou haast zeggen, uit de hemel gevallen vriendschap. Lumans, uw confrater uit een ander boerendorp. Erik, o de kerken. Hij gaf mij de moed om spitsroden te lopen op het dorpplein... en gezien en gewogen te worden door al mijn parochianen. Goeiename. En toen ik op de late avond de verdrietige balans opmaakte... van die eerste verknoeide dag... werd mij dit kind gezonden. Oomelijk laat je, ik moet even... Zo. Ja. Dat kind zo laat nog in ik kom, ik kom zo direct. En toen ik met ons heer aan mijn borst en het kind achter op mijn fiets door weer en wind het dorp uitreed op weg naar een stervende, toen begreep ik dat Erik Oudekerke niet meer eenzaam zou zijn. De koffier waren. Dank je. Ik zou maar een uurtje gaan liggen, anders bent u ziek voordat de mensen weten wie je bent. Ik voel me best, juffrouw Katting. Ja, ja, het was twee uur vannacht toen ik u binnen liet. Waarom geeft u de huissleutel mee als u de grendel op de deur doet? Voor de veiligheid kan iedereen wel wezen. Ik heb geen oog dicht gedaan van onrust. Ja, maar ik heb tien minuten staan bonken. Dan nou, dat u de bel moeten gebruiken. Een kapelaan belt, een boef bont. Thuis hadden we geen bel. Ach zo, vandaar. <lacht> Euze, ik heb hem gezegd dat hij straatjes maar terug moet komen. maar Waarachtig, niet die man, zijn vrouw is... Hé, hey, Euze! Kom maar, ik, ik klant van het gemeentehuis om het aan te geven. Natuurlijk, kom binnen. ik. Hm? Katrien, hebt u een kopje koffie voor meneer Euze? Dat juffrouw kan u wel weglaten. En zo moet u maar doorgaan, spotten met de gezondheid. Ga zitten, meneer Euze. Ja. Ik uh, kwam even over de begrafenis. Ja tuurlijk, daar heb ik anders een scheelslaag voor. He. Doe maar nergens aankomen. He. Ik hou hem vast, anders loopt hij weg. Ja, hier, trek je hm? ik, ik, ik ga trouwen, jonker. Oh jonker. Ja? Gefeliciteerd. Met Mieter van der Schoor. En dan ben ik Bertus van der Schoor. Ah, ja. En gaan we iedere dag naar de kermis. Ja. Goed zo, nou, veel geluk. Jong. Zo <laughs> is het, en niet anders. Ja. Morgen, vroeger. Morgen, Jonker. Chilletje, hè? Chilletje, wat is het storm, Jonker? Is gisteravond bij de nachtighalve voor de complete veldslag gekomen. Zo, dan nou, steenbakken, zeker. Ik moet drinken bakken. Geen kwaad, volk, hoor. Maar nou ja, dat gaat weer de hele zomer lang in het Rijnland in barakken hokken. Een slomp geld verdienen in de leemkuilen. Ja. ja. En dan wil de levering voor iets geschut weten. Zeker als Melanieke ertussen komt. Melanie Lameuze? Oké, kent u die? <laughs> ja. Ja, die ken ik wel. Godschepping biedt talloze varianten. En kent u de vader ook? Kom oh, maar, nee. Zo diep ging de relatie niet. De doofheid wordt gegeten vanwege zijn afspraak. Oh. Ik zie het verband niet. Uh, vroeger. Even zo goed komt er een Hollander en die zegt, zoals alleen een Hollander dat zeggen kan: Ik wou graag een stukje eten. Mag ik het menu even zien? komt de droevenis rochelend en heigert van de astma, En die geeft hem een oude spijskaart vol met zoutvlekken, zegt die Hollander. Heeft u astma? Nee, zegt de droevenis. Alleen wat op de spieskoord staat. Ja, dat is een goeie. Nou, uh, Laat een mens maar eens lachen, zeg ik. Dan heb ik dat goed gezien, zijn er weer landmeters geweest. Op het veld bij de kapelstraat. Die paaltjes die ze in de grond hebben geslagen, dat is een geitje geweest om bont op tank te jagen. Jammer. Ik dacht dat het ernst was. Dus als die kolenmeng komt, dan verandert het hele leven hier. En laat ze die armoedige keuterboertjes maar onteigenen. En dan hebben ze het kapitaaltje dat ze in een heel leven schrapen, anders nooit bij elkaar krijgen. Komt hier een florissante middenstand. In plaats van mest en zweet en steenbakkers. Bier en een jongen. Florissante middenstand. Ja, ja. Stinkende kooksfabrieken, kumpels uit het roergebied, ambtenaren uit het noorden. Dat is de tol voor de welvaart. Voor de welvaart hoef je geen honderden meters diep in de grond te graven. Ik ben nooit dieper gegaan dan een halve meter. En ze kunnen van mij niet zeggen dat ik slecht geboerd heb. Maar ik heb er wel voor gewerkt. En een dosis geluk gehad. Ik heb gezaaid en geoogst. Dat is een beter geluk dan niet zaaien. En toch oogsten, als de jonker begrijpt wat ik bedoel. Zie de vogelen des velds. Zij zaaien niet, zij ja, maaien niet. Ja, ja, toch. Zo lust ik er nog wel een. Even nog een. Ja. Ja. Die nieuwe kapelaan, dat is een vreemde vogel. Hoezo? Ja. Nou, gisteravond kwam ik terug van mijn uh, wekelijks schaakavondje bij de pastoor. Ik ging naar huis zo rond een uur of elf En wie komt er op een dagje de kerk uit? De kapelaan, Maar niet alleen Samen met dat dochtertje van Hoe weet je ook alweer, hij woont daar achter In die steenbakkershut, Daar bij de helmstok Juist Hij springt op de fiets, het kind springt achterop Hij maakt een slinger dat ik denk <laughs> Dat wordt een doodsmak, maar nee In de stromende regen het dorp uit dat kind is amper vijftien. Hm? Zestien? Zullen drinken drie keer blijven zitten? Heb ik gelijk, meester Bongaarts? Altijd, vrienden. Ja. <laughs> Kleintje koffie, graag. Ja. Wat is het over die oudste van uh, Rijnoud Teufse? Oh ja, je moeder is vannacht overleden. Ja, ik kwam het zelf vertellen op weg naar de secretarie om het aan te geven. Stakker, was de pastoor bij het sterfbed? Nee, die nieuwe kapelaan. Nou, ik zit net te vertellen dat ik hem gisteravond met het laatste sacrament uit de kerk heb zien komen. En op de fiets in de stromende... Met het laatste sacrament op de fiets? Ons heer op een damesfiets. Ja. ja, die man is te jong om te beseffen dat zoiets geen pas heeft. Nou, orde houden kan hij ook niet. Tijdens de eerste catechismesles zat de hele klas te blaffen. Ah. Te blaffen? <laughs> mm -hmm. Omdat hij zichzelf een herdershond noemde. Goedemorgen. Goedemorgen, dokter. Koffie? Zwart graag, dat houdt me wakker. Moest u eruit vandaag? Ja, het onaangename van mijn beroep is dat de mensen een gewoonte van maken: s'nachts geboren te worden en s'nachts te overlijden. <lacht> nog twee bevallingen. Van één en tweeling, dus eigenlijk drie. En een sterfgeval. En allemaal in die moddertroep daar achter de helmstok. Met die zogenaamde brikkenbakkers. Waar daar hygiëne ook niet uh, alles is. Ik moet me denken, straks is het weer kermis, dokter. Ja. De jaarlijkse afwisseling met steekwonden, bedorven magen en hersenschuddingen. Die vrouw Euse, heeft u die behandeld? Ja. Het enige nette gezin in die hele griebus. Wat heeft ze gehad? Ik geloof niet dat het zin heeft u dat uit te leggen. Het is een geluk bij een ongeluk dat dit soort primitieve mensen een kinderlijke geloofsovertuiging heeft. In dat opzicht kan een geestelijke meer voor ze doen dan een medicus. Nieuwe kapelaan was beide. Kletsnat en onder de modder, maar hij was op tijd. Aardige jongen. Met ons heer op de fiets. Vindt u dat dat tot de burger kan? Jezus hield zijn intocht op een ezel, meneer. Toen waren er nog geen fietsen. Maar... Ja. ja, zeg het maar. Ik had zo gedacht. Ik zal u geen wezen laten, want ik kom weder tot u. Uit Johannes 14. En als het er nog op kan, zalig zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Matthäus. Dat is goed, Eusen. Ik wist niet dat u zo bijbels was. Ik heb het niet zelf bedacht, hier waren ze. maar zij. Ze wist dat ze niet beter zou worden. Ze had dit al lang uitgezocht voor het bidprentje. Zoals ze alles had voorbereid. Heb je je familieboekje bij Eh, uh, ja. Dank je. Ja, als ik dit dan even hier mag houden voor de gegevens. Ja. En de begrafenis, maandag dan maar. Ja, dat is goed. een stille mis, waren. geen ophef. Tien uur? Ja, dat is goed. goed. Zal ik aan meneer Pastoor vragen uh, of nou, hij. Liever u als ik, als ik zo poeita mag zijn. Ja, niet dat ik iets tegen meneer Pastoor heb, maar. Nou ja, u hebt het bediend. Dus. Dan zal ik wel de toestemming moeten vragen aan meneer Pastoor. Je zal die huis wel geven. Ik woon in de Brikkenbakkersbuurt, Zo doen. Ja, dat uh, wil ik niet gehoord, hebben Euze. Euzen. Zo, en wat ben je nu van plan? Met vijf kinderen? Nou... Ik eh, Ik wou niet meer terug naar het Duitse van de zomer. Ik heb nog wat geld en... Misschien kan ik als boerenknecht hier, of daar. En eh... Klaartje komt van school. Daar heb ik een hele steun aan. Dat is een goed kind. Af of en toe van een beetje een dondersteen. Mee. Ik weet eigenlijk veel te weinig van dit dorp. Je moet maar eens een avondje komen praten. Dat zou ik u niet aanraden. Dat zet kwaad bloed. U hebt Latijn gestudeerd, de Bijbel en alles. En als er hier dan iemand van de helmstok over de vloer komt... Jezus ging toch ook om met eenvoudige vissers, euzen... en niet alleen met schriftgeleerden en fariseers. En Jezus moet toch mijn voorbeeld zijn? Daarvoor hebben ze me dan ook gekruisigd. Tja. Misschien kan je dan die wildernis in de tuin eens een beetje fatsoeneren. Ja. Ja. Dat wil ik hartstikke graag. Dat kan ik goed. Een paar perken met duizend schoon en zo. Stokrozen langs de muur. En een paar mooie bedden met sla en echt. Ja. Dat wil ik wel. Het is hier goede grond. U zal het zien. bovenop een berg liggende kan niet verborgen zijn. Nog men steekt geen kaars aan en zet die onder een korenmaat, maar op een kandelaar en zij schijnt voor allen die in het huis zijn. Dit zijn Christus woorden tijdens de bergreden. Wel nu dan, we ons licht niet verborgen houden, het licht van ons geloof van onze ideaal, van onze liefde. Toen ik hier, beminde parochianen, amper een week geleden aankwam en in dit lieflijke dal uw dorp zag liggen, de behuizingen van armen en rijken samengeschaard rondom de toren, toen heb ik God gedankt dat het mij gegeven was uw herder bij te staan in zijn taart. Erik Oudekerke, je staat schandalig te liegen. Je kreeg een lekker band, je viel en je zei... tomme. dat kan ik die mensen toch niet vertellen. En toen ik zei, beheers je, vroeg je, hoe ver is dat gat nog? Dat vertel ik ze heus later allemaal. Ik moet ze eerst een beetje leren kennen. Ik ken u niet. Nog ken ik u niet. Nog weet ik niet wat leeft achter de gesloten deuren van uw harten. Wel weet ik... Dat u en ik verbonden zijn door één geloof, één hoop, één liefde. En daarom vraag ik u in de nederigheid die past bij mijn ambt. Vrouw Dirk, nederigheid tegenover God? Ja, tegenover je parochianen? Nooit. Neem maar een voorbeeld aan je pastoor: Open uw deuren als ik klop. Laat mij binnen en schenk mij uw vertrouwen. Laat mij delen in uw geluk en helpen in uw noden. Laat mij uw zekerheid mogen geven in uw twijfels. Onzin, je bent zelf onzeker. Laat ons gezamenlijk hand in hand elkander leiden langs het vaak smalle, moeilijk begaanbare pad. Opwaarts tot de Heer onze God. Sursum corda habemus ad dominum plaatsen, Erik, al je proefbreken waren beter. Ik weet het. O, zeker, ik weet het maar al te goed dat mijn onervarenheid mij tekort doet schieten in wijsheid, tact en geestelijk overwicht. Nooit te koop lopen met je tekorten. Dat zien ze heus zelf. Maar juist mijn onervarenheid geeft mij de overtuiging... dat ik er met Gods hulp zal in slagen... mij in te leven in de problemen... zowel geestelijk als maatschappelijk. Te leven in deze gemeenschap... in ieder van u afzonderlijk. Dat is je taak niet. Dat is mijn taak. Dat moet mijn taak zijn, want de binnenparochianen, hoe zou u in de biecht uw zorgen en noden kunnen toevertrouwen aan iemand, een priester voor wie u geen vriendschappelijke gevoelens koestert? Vriendschap is wederzijds vertrouwen, wederzijds respect. Weten dat er gemeenschappelijke interesses zijn, weten dat wie spreekt en wie luistert samen zijn in de intiemste toegewijdheid, in een volkomen op elkaar afgestemd zijn, wijd open voor de genade. Geef mij, zo vraag ik u, uw vriendschap en aanvaard de mijne. In de naam des vaders en des zoons en des Heiligen geestes. Ik hebben hier in de wijon draaien. De buis, dat is aan de ene kant eerst weer kant en aan de andere kant is die is alle verdragen. En daarom zijn vier Lemborgers, wij zijn de enige normale man. Waarover denk ik? Alleen wat er in de wijze, kijk naar het graf. Alleen graf, alleen bruggen. Maar is voor de nieuwe dat ge kunt luisteren. Bedankt. Ah, Alle fijn hè? Ja. Oh. Maar toch dat was eh. Dag? Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag.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 Dat is weg, Bravo, bravo, bravo. Hier, Ik wou je naar mijn vader vragen of u vanmiddag niet wil komen eten. Ik ben niet van de school. Van de school? Oh Ja, natuurlijk. <laughs> u heeft uh, prachtig geprikt. Dank u? <laughs> Ik, uh, ik, uh, ik, uh, ik heb erg op mijn kop gehad. Van de pastoor? Nee, nee, nee, dat komt nog wel van mezelf. U moet niet aan uzelf twijfelen. U moet gewoon doen wat u denkt dat goed is. Uh, wist ik dat maar. Om vijf uur nee, nee, nee, nee. Ik moet eigenlijk bij de koffie, uh, bij mijn Boots. Uh, kan... Daarna dan? Straks. Hé, oh. hé. Hey, hey. Daar trouw ik mee. Dat is Miete van der Schoor. En ik ben Bechters van der Schoor. Want ik trouw met haar. De... Oh ja? Ja. Mag ik daarom die kokarde op je buik? Omdat ik trouw. Natuurlijk. Ja, jij mag die kokarde. Goed, dan mag jij blijven. Mieter! Mieter! Alleen maar even zeggen dat ik zeer onder de indruk ben van uw vrede. Oh, dank u wel. Ik ben mevrouw Bonkaart. Oh. Weet u wel? Mijn man is hoofd van de school. Oh ja, ja, ja natuurlijk. Meneer Cavalaan, compliment, het was goed vanmorgen. En dat voor de eerste keer. Zeg, mag ik me even komen presenteren? Na de kennis. Zeer vraag, wel. Waarin is Marine waarde. Marien is te wachten. Zeg, je neemt me toch niet kwalijk, hè? Ah. Goeiedag hè? Goeiedag. Precies. hou oude vast. Oh, dat is een mooie zeg. Hoe heet jij? Jopie oh. Eusje. Alles op de paard of kun je dat niet? Natuurlijk wel, ik ben sterk. even... Eventjes... Eventjes met Joppie Met Joppie op het paard. Zo. Zo. Nou. Zo. Mijn moeder gaat morgen naar de hemel. O ja? Gaat u moet moedje mogen naar de hemel, mogen Ja hoor, heb ik nu nog te wachten tot ze erin mag. Het is vast een droogje hoor, oh, vind je dat fijn? Voor haar wel ik heb twee dorpjes. Moet je ook? Nee, nee, nee, een volgende keer, Eén Een rijtje, of durf je niet? Niet durven, hè? Durf natuurlijk. Wacht, ja. jij alweer. ritje, maar. Goed te kunnen Jaloers mogen ze zijn, kapelaan. Beter benijd, dan beklaagd. Toen ik bij kans dertig jaar geleden... de vrouw met de oude meuvels in winterraken weghaalde... had ik niks anders dan het huis, en een paar hectare grond. De oude meuvels had drie dochters. Ik koos direct de oudste, niet de mooiste, maar wel de beste. Wie ook voor peerde heeft... ...heeft oog voor vrouwen, ras is ras. Marie-Catherine heet ze. Roost! Proost vader. Zeven zonen, schonk ze mij. Daar zitten ze. Toen ik in het voorjaar zestig werd, staken zij de koppen bij elkaar. En ze zeiden, vader, je hebt je dertig jaar lang rot gewerkt. Je hebt van de Hondskerk bouwval, heb je de Catharine gemaakt, de grootste hoeve in de omtrek. Wij doen voortaan het werk en jij gaat op je gat zitten. Daar komt natuurlijk niks van in. Wie niet werkt, die wordt zacherijnig. En er is er hier maar één de baas en dat ben ik. Of niet soms? Ja, man. Drink eens uit, want op één been kan je niet lopen. En jullie allemaal opgedonderd. Gijs, Peter en Louis hebben... Repetitie bij de harmonie. Karel en Jacob hebben staldienst. Lambert en Doris die hebben huiswerk maken. En u ingericht en geeft de kapelaan aan. Dag kapelaan. Dag Peter. Dag jij. Oh natuurlijk. Uh. Dag Lambert. Ik ben Jacob. Nou, oh, ik geef het maar op. Dag jongen. Dag kapelaan. Dag, Dag, Dag, Dag, Dag, Dag jongen. Dag kapelaan. Dag wij kennen elkaar. Hè. <laughs> Dag kapelaan. <hums> ja. ik heb wat vragen, vader? Huh? Ja, wat? ik na de repetitie even naar Van der Schoor. Van der Schoor? Moet je daar nou Het is volgende week door het landje wil, in Antwerpen. Nou en? Daar waar ik graag naartoe. Ik heb er al lang gezegd dat het goed was. Ja, maar alle andere jongens nemen een meisje mee. Oh, dat is nergens voor nodig. Hij heeft er de leeftijd voor, vader. En wat heeft de brouwer daarmee te maken? Ik wil met mythe. Mieten? Een halve non, weet je niks mooiers? Nee. En de kous op je kop krijgen zeker? Nee, mijn boeren dochter van Hennekes of een raammakers? Ik wou graag met mythe. En ik wil Van der Schoor geen nee horen zeggen. Het is onze stand niet. Je hebt hem al eens vaak genoeg uit de brand geholpen. Dat is heel wat anders. Centen en komaf, dat zijn twee verschillende dingen. En als Van de Schoor het dan nou goed vindt? En ik vind hem niet goed en opgedonderd. je om te laten op de Toevallig heeft meneer Van der Schoor mij voor het avondmaal uitgenodigd. Nee, ik zou hem eens kunnen polsen. Rekent de caparane tot zijn plicht twee mensen tegen de wil van de ouders bij elkaar te brengen? Nee, zo, zo, zo bedoel ik het niet. U zult eerst eens moeten leren hoe uw parochie in elkaar zit, in Waarde, voor u zich bemoeid met de onderlinge betrekkingen van diverse families. Hier, vlakbij, staat een grote boerderij. Niet zo groot als deze, maar toch. Daar woont een Martens. Twintig jaar geleden kreeg hij ruzie over een onbetekenend perceeltje grond. Met een giel Pluimmakers van de Maaskant. De volgende ochtend komt hij in zijn akker en vindt zijn ploeg doormidden gezaagd. Weet u wat Martens doet? Hij pakt die twee delen van die ploeg en klamp ze aan de gevel van zijn huis vast als een levenslange beschuldiging. En hij zweert dat hij de twee delen er niet eerder zal afhalen en verbranden voordat Giel Pluimakers wordt begraven. Zo zijn wij hier en niet anders. Nee. Nou schenk ik je nog één elskin. Want als je geen goede borrel kan drinken met je parochianen, dan mag je nog zo prachtig kunnen preken over de vriendschap. Maar dan blijf je een buitenbeentje. Heb ik gelijk, marie catherine Het zou de eerste keer zijn als je ongelijk had, mens. Amen. Proost. Wat zoek jij hier tussen de doden, Erik Oudekerke? Hebben de doden er geen recht op hun nieuwe kapelaan te leren kennen? Dat is laf. Doden antwoorden niet. Je vlucht voor de antwoorden van de levenden. De doden vertellen me waar de levenden vandaan komen. De meesten zijn vergeten. Het geheugen der levenden is kort... ...en hun smart is even vergankelijk als de lichamen hun al dierbare doden. Mm. Het is hier een woestenij. Er moet er iets aan gedaan worden. De doodgraver is blijkbaar niet opgewassen tegen zijn taak. Jij wel? Ja, wacht jij nu maar af, hoor. Ik heb behoefte aan frisse lucht en alleen zijn. Frisse lucht. Nou, het zal op de dag der opstanding een heel gezoek worden. Ja, sinds wanneer heb ik een Engel bewaard die macabre grappen maakt? Je hebt gelijk. Jij bent te enghartig om Roomse humor naar waarde te kunnen schatten. Je vriend Lumens kan er beter mee overweg. Wat let je? Uh, ik voel me misselijk. Drie borrels, een speculaarspoppen, een draaimolen is veel te veel voor mij. Bij Van der Schoor wacht je nog een rijk onthaal. Ja. Kan ik die beker niet aan mij voorbij laten gaan? Hoor en wederhoor, Oudekerke. Oh je wilt Romeo en Julia immers bij elkaar brengen. Wie is uh, of uh, was uh, Julaine de Justelle? Vieren ze 18 jaar? Een meisje. Ze is al bijna 50 jaar dood. En dat zie ik, ja. Vijf uur. Ja. Vader, komt direct. Mag ik u de zuster van mijn moeder zaligen voorstellen? Dit is kapelaan Odekerke Tante Dora. Tante Dora. Handelingen 20, 28ste vers. Uh, wat bedoelt u? Wat staat daar? Na, na, na, na, na. Weet u dat niet? Oh, ja, ja, wel. Eens kijken, hè. Handelingen 20, zegt u? Het jongen, is geen erg bekende, zeg. Wacht, gij brengt vreemde dingen voor onze ogen. Fout! Dat is Handelingen 17. Oh, maar ik was er toch wel dichtbij, vindt u ook niet? Ze leest altijd in de Bijbel, altijd. Wat zegt u? Ze leest altijd in de Bijbel, dat zei ze. Roept u? Nee, dank u wel. Wel een borrel. Oh nee, nee, nee, echt niet. Ik, ik kan er niet zo goed tegen en ik heb... Uh... Koffie dan. Uh, graag, erg graag. Uh, zwart, pikzwart, met niks erin. Alsjeblieft. Zwart, zonder iets. Hm. Ik was op het kerkhof. Hm. Het ziet er vreselijk uit. En op een van de zerken, de grootste, een praalgraf stond Julien de Gistel, 18 jaar. Weet u wie dat was? Het is een oud-tante van de baron, de zuster van zijn grootmoeder. Men zegt dat ze zich doodgedanst heeft. Dood? S'nachts in het park bij volle maan. Ze was verliefd op een jonge boer, maar dat was natuurlijk verboden. Haar lever is in haar lichaam gesmolten, zeggen ze. Dat is natuurlijk onzin, maar dit soort verhalen ontstaan er vanzelf rondom een oud kasteel. Ja, maar dat ze zich dooddanste, is dat... Oh, dat hoor ik vader. Excuseert u me. Gaat u zitten. Zo, heb dan acht op uzelf en op de gehele kudde. Handelingen 20, 28e vers. Oh ja, dank u wel. En ook onnozensen, twee, vierde vers. Kom, kom, kom, kom. Welkom, Waarden. Neem me niet kwalijk dat ik wat laat ben. Maar de borrel zal er niet minder om smaken. Oh nee, nee, nee, echt niet. Uh, echt niet. Ik. ik kom vooruit dan maar weer. En dit zeg ik dat niet iemand u misleidt tot beweegredenen die een schijn hebben. Kom door en schiet op, het is kinderbedtijd. Colossens 2, vierde vers. Het gemiet er altijd. En, vertel eens, heer hoe bevalt het u in de nieuwe parochie? Och, uh... oh God, ik schaam me. Ik heb een gevoel alsof mijn lichaam een spons vol alcohol is. Uh, als dat de manier is om het dorp beter te leren kennen, was het, was het te merken aan mij op de begrafenis van mevrouw Eus? Ja, ja. Je was doodsbleek. Je handen beefden tijdens de absoute. Je stotterde tijdens de preek. Adem. De, de geur van wierook verslaat alle andere geuren. Oh. Weet je wat de mensen zeiden? Een priester die zich het overlijden van een arme vrouw zo aantrekt, moet wel een goed mens zijn. Heb jij bier in huis? Oh, oh God. Ik weet dat ik straf verdiend heb, maar niet met bier. Ik smek het. Bier is de beste medicijn tegen katers. Koel, koolzuurhoudend, oh. schuimend, één grandioze boer en alles is vergeven. Oh. Lijst der parochianen. Bonte. Groot dan gezin, goede sfeer, beleeft echter slechts in geringe mate het geloof. Schoor, van der. Van der. <lacht> Gemoedelijke dorpsnotabel, helaas weinig kerks. Juffrouw Dora, bezeten van Bijbelteksten, maakt protestantse indruk. Hm. Dochter Mythe, een lief, wat timide, doch buitengewoon interessant. U blijft zeker weer eten. Hoera, je het zo, Katrien? Wat hebben we? Jonker Net heeft een nadelijke patrijs laten bezorgen. Hoera, hoera! Als je nou maar zuurkool in het vat hebt. Ja, waar is de kapelaan? De kap. Een kapelaan is ook maar een mens, Katrien. Ook dat. Hij loopt veel te hard van stabelaat naar Britt en vroeg op. Uh, uh, ik zeg net uh, tegen kapelaan, Lumens, dat hij veel. Hij komt maar binnen en vertelt wat er aan de hand is. En wat moet jij hier? Het op de kapelaan? Ieder je mag de kapelaar niet Iedereen mag hier komen. Katrien, daar is dit huis voor. Wat je je kostbare tijd wil voldoen met een halve garen, dan moet je het zelf maar weten Ah, ah, ah Katrien, de bergreden, zalig zijn. Nou, nou. Dan ik er nog wel eentje. <laughs> jij bent zeker de bisschop. De... Goed geraden. Waar is je meiter dan? In de was. Daarom ben ik hier. Katrien is gediplomeerd mijterwaster. En waarvoor ben jij hier? Voor mijn doodbewijs. Oh, uh, waar is dat voor nodig? Omdat ik ga trouwen met Miete. Zeg, hey, vindt jouw vader dat goed? Is die koffie voor mij? Uh, hier, die is, die is hier voor jou. We gaan naar Antwerpen. Miete en ik. Wat ga je daar doen? Niks. Vrij op het land fluweel. Hou je dan zoveel van, Mythe? Ja. Hé, hey, weten jullie die grote kei te liggen? In de tuin van Van der Schoor? Jazeker. Daar zit ik op. En als ze dan langskomt, dan zie ik er. En als ze niet langskomt, dan zie ik er toch. Het is een mooie, jongens. Die kei. Dan ga ik eerst eens met je vader praten, Bertus. Nou, dadelijk! Van de week. Eh? Goed. Je ziet het vanzelf. Het is allemaal rechtuit. Rotwijs! <laughs> Werd de slangen, zoon van Goswines de Klompenmaker. Ik, ik zou er maar eens heen gaan als ik jou was. Het is de andere kant van het dorp in alle opzichten. <tied> Oh goedemiddag. Heer, de nieuwe kapelaan. Ik kom eens kijken hoe het gaat. Vandaag niet. Ja, ik, ik kom gewoon maar een praatje met u maken. Ik praat nooit! En nou, woont u hier alleen? Ja, maar wie anders? Nee, nou, ik kom u de groeten brengen van uw zoon Bertus. Is hij ziek? nee. dan? Ja, ik, ik kom hier gewoon. Uh, ik wil even kennis maken met u. Misschien kan ik iets voor u doen, je weet nooit. Oh ja, dat kan. Kom, broer. Als je teruggaat naar de dorp met dit een nieuwe klompen, goed vonken. De tweede de kap rechts, geef ze maar af, ze weten ervan. Oh ja. Ja. Dat is een aardige hond. Hè. Ja, nee, het, het was een herdersond, maar dat fruit alles. Hoe ja. Goedendag. Nee, hey, een herdersond, die zijn schapen. GELUID VAN ja. Beheers ik een Dan beheers ik Of zo. Wat gevangen, je waarde? <laughs> ja, ik heb, ik heb een paar klompen gekocht voor het geval ik over de heiler. <laughs> ja, heel verstandig als hij erop lopen kan. We zijn de nieuwe kapelanen? Uh, ja. Ik ben van Briels. Oh. Ja, dat komt, ik heb u vorige zondag gehoord in de kerk. was mooi. was heel mooi. Mooier dan meneer Pastoor voor ons soort van mens. Mooi. Wow. Heeft u een kopje melk? Oh, zeer graag. Kerstverst, zo van de geit. De geit? Oh, ik wist niet dat de geit ook van die. Ach, die slangen is de kwaaiste niet. Ja, dat zal wel. Ik bedoel, uh, dat zal wel niet. <laughs> Ja, weet u, Hendrina is steeds in het kinderbed gestorven. Maar Bette's kent u zeker wel. Oh ja, dat is een aardige jongen. Ik bedoel, uh, erg spontaan. Hè? Spontaan? Een <laughs> stumpert is het. Als zuigeling aan, al heb ik het zelf kunnen voeden, want Gauswinus kon het niet. Wie zat maar bij die dode vrouw. Ach, ach, was al wat hij zeer. Ja, en ze, hij wou er bij zich houden. En het is nog een heel gevecht geweest om een begraven te krijgen. Maar Bertens heeft zijn hele leven gezorven. Ja, dat komt bij zijn doopal, hè? Er kwam een uh, oom uit Urmond, uh, gewezen koloniaal, en een juffrouw Schooijen uit Bemelen, familie van Moederskant. En die hebben hem als en meter ten doop gehouden. Maar zoals dat gaat, na afloop, kroeg in, kroeg uit. En toen ze eindelijk laat in de avond ladders aan aankwamen, waren ze het kind kwijt. Afijn weer terug, alle kroegen af, maar nergens. Het hele dorp ik meegezocht. En eindelijk hebben ze het schaap gevonden bij boer Maas op de beugelbaan in een voerhooi. Oh, nou zo is het gebleven, kapelaan. Totdat een van de knechten van Van der Schoor hem een pint bier gaf. Ja, niet dat kwaaierheid hoor, want de mensen waren gek met hem. Iedereen stopte hem wat toe en hij bleef maar iel. Maar dat bier, heren met tijd, wat was hij daar gek mee. En sindsdien heeft hij altijd bij de brouwerij rondgehangen. Ja, hij doet boodschappjes voor het volk en, uh, en vooral voor mythe. Hij heeft gezegd dat hij met de mythe zou trouwen. Ach, ja, de stumpert. Ah, dat is begonnen na zijn grapje van mythe de vader voor een enkel keertje. Maar de mensen drijven het te ver, zeg ik. Je moet zo'n simpele ziel toch niet blij maken met een dode mus? Zo'n kind heeft toch ook zijn gevoelens? Ja, de mensen zijn vreed, hoor. Ja, we zijn geen van allen volmaakt, vrouw Bist. <lacht> Brils! Of, <lacht> <lacht> Wilt u nog een kommetje? Uh, nee, nee, dank u. Ik moet uh, om vijf uur mijn opwachting maken bij de baron. Oh, bij de baron. Ja. En uw opwachting nog wel. Nou, dat is ook van het een uit uiterste in het andere. Ja, met parochianen zijn we allemaal even lief vrouw. <laughs> nou, dan zie ik u zondag wel weer bij de mis. Oh. En als u zaterdag biegt, ben ik van de partij. Ah, goed, dan heb ik tenminste één klant. <laughs> nou, ja, als er één schaap over de dame is, dan volgende week. Oh, bedankt, he, tot ziens. Je vergeet de klappen niet. Oh, <laughs> dank u, tot ziens. Nog in de wistel. Ja. Aardig mens, aardig, hartelijk mens. Vals. Ik geloof je niet. Je zal het zien in de biechtstoel. Dan zijn we vergeven. Alleen, dat is je vak. Goedemiddag woont hier de familie Vonken. Waar zei je? Goedemiddag woont hier de familie Vonken. Ik kom namens de heer Slangen die me vroeg of ik een paar klompen wil afgeven. Deze? Oh, ja, nee. Ik dacht dat je de nieuwe kaplaan was. Ja, dat ben ik ook, maar toevallig. Wie ja, is dat? Dat komt mijn zoon lek ziek. En nu sta ik er alleen voor. Oh. Dus, uh, Jan, hier is een bedelmolletje. Met klompen voor ik goed doen. De volgende keer. Hij geeft nog een zand uit het bak. Hier zijn er twee, voor de zwarte zeker. Klopt ze Jezus Christus. In alle eeuwigheid, aan.